Zeker is dat de uitslag rechtsgeldig is. Daarvoor was een opkomst van minimaal 40% vereist. En die is gehaald. Bijna 56% heeft gestemd. De Griekse premier Tsipras heeft vanavond met de Franse president Hollande gebeld over de uitslag van het Griekse referendum. Tsipras heeft nog niet in het openbaar gereageerd op de uitkomst. Maar minister Varoufakis van Financiën heeft al gezegd dat de regering met deze stevige nee-stem opnieuw wil proberen afspraken te maken met de geldschieters van Griekenland is overlegt vanavond nog met de topmannen van de belangrijkste Griekse banken. De banken zijn sinds maandag dicht. De Duitse bondskanselier Merkel gaat morgenmiddag naar Parijs... om de uitkomst van het referendum met Hollande te bespreken... tijdens een werkdiner op het Elysée. In de Limburgse plaats maas -Niel bij Roermond... zijn bijna 200 mensen onwel geworden door de hitte. Volgens de zender 1 Limburg gebeurde dat tijdens het oud-Limburg-Schuttersfeest... dat daar werd gehouden. Een vrouw zou een hartaanval hebben gekregen. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zegt 1 Limburg. De mensen werden omwel toen ze langs de kant keken naar een optocht van de schutters. De organisatie had uit voorzorg gezorgd voor water langs de route. Het Limburgse schuttersfeest, waarbij ook schietwedstrijden werden gehouden, trok ruim 20.000 bezoekers. Het weer. Vanavond vooral in het noordoosten en oosten nog buien... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In de nacht opklaringen bij 14 graden. Morgen is het overal droog en schijnt de zon flink. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. en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 We beginnen met de cd waar we, nou, een aflevering eerder van Peaceful Radio mee begonnen. A Better Place van Michael Stripling. En ga er maar eens lekker voor zitten. Geniet van fijne muziek. Marineros de tierra adentro son. Y navegando vienen cantando. Andan buscando su raíz. Siento el latido de África en mi sangre. Y soy gitano porque en mi compás hay alma.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 Oh. must have lived a thousand days like this before Side to side, I'm haunted as my choices see So.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 Yeah. I'm